De klassieker Ajax Feyenoord is geëindigd in 2-1. Feyenoord kwam dankzij Pellet op voorsprong... maar daarna maakte Ajax Sigtursson al voor de rust twee doelpunten. Dit is voor Feyenoord de derde nederlaag op rij... en daarmee beleeft Feyenoord de slechtste start van de competitie... uit de clubhistorie. Niet eerder verloren de Rotterdammers de eerste drie eredivisieduels. Het weer. Vanuit het westen wat zon, maximaal rond 19 graden... Morgen wisselvallig en ook een graad of 1920. Vanaf dinsdag droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen de knopen De, de Hoogt en Baterdorp 9 kilometer. Heeft te maken met werkzaamheden en afsluiting van de A58 Bre Eindhoven richting Tilburg. Verkeer op de A2 kan het beste gebruik maken van de rechterparallelbaan. Een keer richting Utrecht of Amsterdam kan ook beter omrijden... al in het zuiden vanaf Knopen het Vonderen via Venlo Nijmegen. De route over de A73 en de A50. Voorspel al jouw favoriete sporten bij Toto. 180. De sport om te winnen. Voorspel nu in de winkel, op je mobiel of op toto.nl. Toto, voorspel en win.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 Vijfde uur van langs de lijn. Snel naar Henk Kok. Het is 3-2 geworden. Herenveen heeft een doelpunt gemaakt. En de doelpunt werd gescoord door Joey van den Berg. De invaller voor Sijek van La Parra, Die gaf de voorzet vanaf de linkerkant. Het was een lage voorzet. Die min of meer in de doel werd gelopen door Van den Berg. De bal weer in de 16 meter. Wie er tegelijk maken. Oh, oh, oh, dat gaat maar net voor langs. Hè. Finn Bogersom, denk ik. Ja, Finn Bogersom maar net. En maar net voor langs. 75 minuten gevoetbald. Het wordt leuk door die doelpunten. De wijze waarop er gescoord wordt. En het scoren vol op spanning in het Apelwende. Stadion. Bij jou op winding. naar Niemeijer. Nak ja. Ado. Ja hoor, zojuist nog altijd 0-0. Maar een dikke kans voor Jeffrey Sarpong namens de thuisvloeg. Snelle combinatie op de kop van het strafschopgebied bij Den Haag. Seuntjes paast in en Sarpong oog in oog met Coutinho. Die uitstekend redt met het been. Weer een kans voor NAC. Misschien nog wel eentje in de maak met Seuntjes. Linkerkant van het veld, strafschopgebied ingegaan. Dan gaat hij liggen, krijgt hij geen beloning van Guzebujuk. En blijft het ondanks die kans van Sarpong ook dus zojuist 0-0. De finale hinkstapspringen voor mannen is afgelopen op het WK in Moskou. En die houdt Sprookjesboek, Harry. Sprookjesboek. Als je in 2010 wereldkampioen indoor wordt... en dan een jaar later je enkel verschrikkelijk breekt twee jaar eruit bent. In maart weer begint met uh, echte wedstrijden te doen. En je wordt een paar maanden later wereldkampioen. Dat overkomt Teddy Tamgo. En niet zomaar zijn derde. Uh, hij is de derde man ooit die over 18 meter heen springt. Hij wordt wereldkampioen Teddy Tamgo uit Frankrijk. Nog twee loopnummers te gaan. De 4 x 100 bij de vrouwen en de mannen. En in dit uur ook de ontknoping van de Eneco Tour. Met de vraag, wordt, er een, wordt het een Nederlandse winnaar, Tom Dumoulin, of toch... Die man die wij kennen als veldrijder, Stibar of nog iemand anders, Sebas. Ja, want Stibar heeft zijn ploeggenoot vooruit uh, gestuurd. Of wellicht heeft Sylvester Chavanel zelf dat initiatief genomen. Hoe het ook zij, Chavanel is weggereden uit dat peloton. Niet alleen met Daniel Os en met Wilco Kelderman. En Kelderman, de jonge Nederlander van Belkin, staat ook goed in het algemeen klassement. Chavanel is zevende op 50 seconden. Kelderman staat daar direct achter op 1 minuut en 7 seconden. En het verschil tussen dat groepje en het peloton waar Tom Dumoulin nog wel in. Zit. Maar wat een beetje in het midden zit, niet in de spits van dat groepje, is toch al 34 seconden. En als je dan weet dat er ook nog eens bonificatiesekonden klaar liggen strakjes bij de finish, die over 16 kilometer is. Ja, dan uh, hangt die Leidenstruido, hangt uh, de mogelijke overwinning voor Tom Dumoulin toch aan een zijden draadje. Op kop rijdt er nog één Brit die uh, lange tijd deel uitmaakte uh, van die uh, grote kopgroep. En dat is Ian Stannard. staat op 3 minuten en 55 seconden met de bonificatiesekonde al eraf getrokken. In het algemeen klassement van Tom Dumoulin. Dus wat dat betreft is hij voor dat klassement nog geen groot gevaar. Wel voor de dagzegen. Maar Ragnar, wat heb jij te melden? Met de rechter is het Aaron Meijers. Precies een kwartier voor tijd. De middenvelder van Den Haag gestart als linkerverdediger. Hij haalt uit van een meter of twintig. En dat is dan genoeg voor de voorsprong van Aron Den Haag. Durft het aan met de rechter? Voet aangespeeld door Van Haren. Geen afspeelmogelijkheden. En dan maar eens proberen. Half hoop, de goal in. De Rauwelaar gaat wel naar de hoek. Dat is voor hem dan de rechter. Dat is de kant waar hij naartoe zweeft. Maar hij krijgt er geen handje tegenaan. En we hebben een doelpunt. Nak heeft wat kansjes gehad de afgelopen 10-15 minuten. Maar Adel Den Haag staat voor in Breda. 0-1-goal. Adel Meijers, zijn eerste van het seizoen. Sebastian Timmerman, jij zat midden in een verhaal. Maak dat maar eens af. Over Ian Stannard. Die alleen op kop rijdt. En dat is een Brit, oud-Brits kampioen. Die heel hard kan fietsen. Heeft hij geleerd op de baan. Rijdt voor de Team Sky. Uh, dat gisteren al succesvol was met de ritzegen. Uh, ritzegen toen voor David Lopez Garcia. En hij rijdt één minuut voor dat groepje. Met Silver Chavanel, met Wilco Kelderman en Daniel Os. En Chavanel en Kelderman zijn dus gevaarlijk. Voor dat algemeen klassement van Tom Dumoulin. Die wel weer uh, wat ploeggenoten om zich heen heeft in dat peloton. In ieder geval Koen de Kort, die is teruggekeerd. Maar dat pelotonnetje rijdt op 38 seconden. 38 seconden van dat groepje met Chavanel. Dus het wordt rekenen strakjes als de rijders de finish bereiken op de muur van Gerardsbergen. Want Chavanel staat dus maar 50 seconden achter in het klassement op Tom Dumoulin. Alle hens aan dek dus voor de jonge Nederlander. Alle hens aan dek. Henk Kok, geldt dat ook voor Herakles? Ja, zeker, zeker, zeker. Er komt de voorzet vanaf de linkerkant. Dat was de voorzet van Parra en Finn Bokelson. Moeten dit keer afleggen tegen de doelman van Herakles. En dat is uh, pas weer. Het is door de doelpunten en de vele leuke momenten geen goede wedstrijd. Maar wel een leuke, attractieve wedstrijd. Een amusementsvolle wedstrijd om naar te kijken. Een bal in de middencirkel van La Parra. Goed ingevallen voor Siek. Probeert langs de tegenstander te komen. Dan is het weer Rienstra. Wordt het de wedstrijd van Rienstra? Met zijn twee doelpunten. Drie seizoenen betaald voetbal bij kles. En hoeveel doelpunten heeft hij gemaakt? Eentje. En nu twee in deze wedstrijd. Kijk eens aan. Rienstraai. Het kan de wedstrijd van hem worden. Als Herakles hier vanmiddag weet te winnen van Herenveen. De opbouw is van achteruit bij Kruiswijk. Kruiswijk in de voeten. Maar die wordt veel op de huid gezeten. Het is Rienstraai. Dat Schenkeveld die dat wel probeert te winnen. Maar het is nu een vrije kop. Een vrije kop voor Herenveen. Misschien mag die vrije kop nog even meenemen. Mag ik niet meenemen. Vrije kop moet worden overgenomen. Ook nog een gele kaart. Een gele kaart voor Tanade. Die nam niet voldoende afstand. Maar alles wat zomaar in een 16 meter gebied uh, gepompt hè, van Herakles. De... En uh, nou ja, we kijken even naar het scorebord. Nog ruim meer dan 10 minuten. Het spel ligt weer dood. 3-2 voor Herakles. We schakelen over naar Moskou. In die Houtkamp, de 4 keer 100 meter voor vrouwen. Mooi hoor. Zowel de vrouwen als het onderdeel. 4 keer 100 meter. Met Duitsland baan 1, Rusland baan 2. Uh, Groot-Brittannië en Noord-Ierland lopen samen. In baan 3, Frankrijk baan 4. Verenigde Staten 5, Jamaica. Favoriet samen met de Verenigde Staten in baan 6, 7 Canada en 8 Brazilië. Geen Nederland, helaas, werd twaalfde. Uh, en uh, ook geen. Uh, uh, uh, wel Jamaica natuurlijk in baan 6. Maar G Duitsland was eerst uh, gedisqualificeerd. En later werd dat Nigeria. Nigeria er dus niet bij, Duitsland wel in baan 1. Ben benieuwd wie dit uh, gaat winnen. Wereldrecord 40-82, Verenigde Staten. Dat is al een uh, hele tijd uh, geleden. Namelijk. Nou, hele tijd. Nee, vorig jaar natuurlijk in Londen. Tijdens de Olympische Spelen. Wereldrecord, uh, wereldkampioenschappenrecord. Dat is een tijd geleden in Athene. 41-47. Verenigde Staten. Eens kijken. Hoe gaan de eerste wissels? Moeizaam zie ik in baan 3 bij Groot-Brittannië. Maar blijft toch in de race. En dan Amerika. Amerika gaat hard. Maar ook uh, Jamaica gaat hard in baan 6. We krijgen als laatste looster voor Jamaica. Zo dadelijk Shelly Ann Pri Fraser Price. Twee keer goud op de 100 en de 200 meter. En die gaat uh, nu... De, het stokje krijgen, dat gaat goed. En Amerika is, heeft een slechte wissel gehad en blijft helemaal achter. Wat een voorsprong voor Shelley en Fraser Price voor Jamaica. Jamaica gaat winnen. Wat wordt de tijd? 41.29. De beste tijd is dit, uh, dit seizoen. Maar wat veel belangrijker is voor Jamaica, ze winnen de gouden medaille met een straatlengte voorsprong op de 4x100 meter. Het Haag's kwartiertje is bezig in Breda, Ragnar. Ja, maar NAC heeft de goals toch echt nodig. Want Ado staat dus met 1-0 voor die lekkere trap van Aron Meijers gezien. De middenvelder op links haalt uit met rechts. En de joker is ingezet. Laatste wissel bij Nak Breda gezien. Poupom. Met zijn eerste speelminuut hier in Breda in het groot. Of in het grood in het geel met zwart voor Nak. Super mag voor Ado gaan gooien. Doet dat 15 meter voor de middenlijn. Althans, als hij het gaat doen. Want hij neemt natuurlijk ruim de tijd. De ingevallen linker verdediger. Dat uitvallen van Kevin Jansen. Nog voor de rust. Toen kwam hij in het veld nou richting Van Duinen. Ook nog een keer zien koppen vlak voor dat schot van Meijers. was ook al een behoorlijke kans. Nu gaat hij er op links vandoor. Wordt even vastgehouden. Cabral bijna aangespeeld door Van Duinen. Die zegt nog even tegen Buurt. Ja, ik word toch aan mijn shirtje getrokken. Daar heeft hij gelijk in, maar de scheidsrechter ziet er niks in. En dan heb je gewoon pech. Seuntjes wil weg op links voor Nakbreda, Breda. Dat wordt doorzien door Malone. Dan gaat de bal naar de doelman. Terugspeelbal op Coutinho. Die hem vervolgens weer hard naar voren trapt. Richting de helft van Nak Breda. Jullie nou, vroegen er straks nog een keer: krijgen deze ploegen een lastig seizoen? Ik heb nog eens even na zitten denken over die vraag. We wachten op de ingooi van Adel Den Haag ter hoogte van de middenlijn. En het helftal van Nak nog eens in me opgenomen. Ik denk toch dat Nak een helftal is wat het inderdaad wat zwaarder gaat krijgen dan ik in eerste instantie vermoeden Toch een beetje een samenraapsel van van alles en nog wat. En nee, de ploeg haalt te weinig punten en zou het wel zwaar kunnen gaan krijgen, toch? Dus buitenspel overigens voor Van Duinen. Ingooi genomen. Vrije trap dus voor Nak. In de buurt van het eigen strafschopgebied. Lange weg nog te gaan richting de goal van Coutinho. En nog maar acht minuten op de klok. Om die voorsprong van Ado ongedaan te maken. En hoe lang heeft Heerenveen nog om langszij te komen, Henk Kop? Nou, in elk geval 5 uh, à 6 minuten, maar ik kijk naar uh, Van der Pader, Van der Padden zet die bal uh, voor, wie gaat er in de bal? Was het een hensbal of was het geen hensbal? Wat, wat gaat er gebeuren? Finn Bogerson staat er uh, dichtbij, er wordt even geappelleerd voor een hensbal. Maar dat was het waarschijnlijk dan niet. Van Sanders had het in elk geval uh, moeten zien. Finn Bogerson gaat naar die bal toe en het was ook Schenkeveld die naar die bal toe ging. Maar geen hensbal in elk geval. Wel is het 3-2 in het voordeel van Heerlijk En ik heb me even... Het is dat tweede doelpunt, dat prachtige doelpunt van Herakles. Kwam niet op naam van Rinslaan, maar van Te Wierik. heeft ook een paar keer op het veld gelegen. Ik weet niet of hij een blessure voor dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar hij is inmiddels vervangen door Dorda. En Herenveen pompt alles in het 16 meter gebied. Vier aanvallers, dubbele spitspositiebezetting. Finn Bogenson speelt daar, Varsli speelt daar. Slagveer vanaf de rechterkant van de parra vanaf de linkerkant. En Herakles heeft alle mogelijke moeite om overeind te, ballen, overeind te blijven. Die ballen die worden in het 16-meter gebied voortdurend ingepompt. Even rust in die verdediging van Slag, uh, pas weer die loopt naar die bal toe een paar meter buiten het 16-meter gebied. Lange trap, die gaat richting linsen. Tanana staat ook alweer te loeren, maar die bal die wordt weggekopt door Otigba. Komt in de voeten van Rienstra. Dit was wel Rienstra. En dan gaat die aanval gaat door uh, van Herakles. Nu over de linkerkant uh, van het veld. Duarte probeert die bal op te tikken en eerst probeert die uh, Kruiswijk even weg te zetten... Maar Kruiswijk komt als winnaar uit dit duel tevoorschijn. Bal nu bij de Roon. Die probeert slagveer weg te sturen naar de linkerkant van het veld. Vasli is ook overgekomen naar de rechterkant. De ingooien is voor Herenveen. Ongeveer halverwege de helft van Herakles. Het is druk druk op de helft van Herakles. 3-2 staan ze voor. Kruiswijk, halverwege de helft van Herakles Heeft hem in de breedte gespeeld. Moet die bal ongetwijfeld weer het 16 meter gebied ingepompt. Dan gaat hij ook rand van de 16. Wordt van de borst afgesprongen bij Vin Pokersom. Maar komt niet goed terecht. Herakles zwaar en zwaar. Onder druk, maar Herenveen moet wel oppassen voor de counter. Ze zijn buitengewoon stijl. Ze krijgen wel een vrije schop mee, nu Heerenkles. In de middencirkel omdat Tanane werd neergelegd. Scorebord 86 minuten en 30 seconden. 2 voor Herenveen, 3 voor Heerenkles. Nak nou, Ado, er is wat aan de hand. Ja, nogal. En er gaat misschien nog wel veel meer aan de hand zijn zo meteen. Als Nak gelijk gaat maken vanaf 11 meter. De 85ste minuut staat op het bord. Natuurlijk duurt het altijd even voor zo'n penalty genomen wordt. Coutinho komt wilt zijn goal uit. De bal bij Schalk. Als uh, bij uh, Ado Beugelsdijk het kopduel eigenlijk verliest na een hoge bal. Dan Schalk die er achteraan gaat. Coutinho die de bal niet heeft. En dan ja, waarschijnlijk niet eens zozeer heel erg expres Schalk onderuit beukt. Maar feitelijk beukt hij hem onderuit. En dan zegt Guzze er is maar één sanctie. Schalk zelf achter de bal voor zijn eerste van het seizoen. Of niet? Jazeker. Laag in de linkerhoek. 1-1 hier. bij jouw en gelijk of... Linssen heeft hem in de bovenhoek gejaagd. 4-2 voor de Herakles. Persoonlijke actie voor Linssen. Die kapte zijn tegenstander aan de rechterkant van het veld uit. Heerenveen speelt natuurlijk man op man in de verdediging. Het is een hele mooie paas vanuit de binnenschilter. Dan gaat hij helemaal naar de linkerkant. Dan is het Linssen die heel gemakkelijk zijn tegenstander uitkapt. En bom, bom, bom, bom. In de bovenhoek 4-2 voor Heracles. Ik denk dat Heerenveen nu niet meer terugkomt. De eerste overwinning voor Heracles En de eerste nederlaag voor Heerenveen. We zitten binnen de laatste 10 kilometer op weg naar de eindstreep in de Eneco Tour. Sebas. En nu moet hij rustig blijven. Tom Dumoulin. Maar dat is knap hoor als hij dat uh, over zich kan hebben. Die rust om niet in paniek te raken. Maar de groep waarin hij zit, het eerste deel van het Peloton, komt terug richting de groep met Sylvain Chavanel en uh, Wilco Keldermans. Zijn twee grootste concurrenten die daar uh, weg waren gereden. De nummers 7 en 8 namelijk in het algemeen klassement. En Dumoulin mag dadelijk wel even een, een schouderklopje uitdelen aan Sebastian Langeveld onder andere. Want uh, de Nederlander in dienst van Orika Greenedge gaat daar trouwens weg. Aan aan het einde van dit seizoen. Misschien wel aan het open solliciteren geslagen. Reed heel lang op kop en heeft ervoor gezorgd dat het verschil tussen het groepje met Chavanel en de jonge Wilco Kelderman en dat peloton met Tom Dumoulin nog maar zo'n 10 seconden is. Op 8 kilometer van de aankomst in Gerardsbergen. Die aankomst ligt niet helemaal bovenop de muur. De kapelmuur zoals dat zo heet. Zo mooi heet. Maar het ligt zeg maar na het eerste gedeelte, het bredere gedeelte van de beklimming van de muur van Gerardsbergen. Nog in het dorpje bij zeg maar de grote kerk daar. Daar wordt dadelijk gefinisht op de vesten, zoals de Belgen dat noemen. Nog 8 kilometer is die finish verwijderd voor de koploper. Laten we dat niet vergeten, want Ian Stannard, de Brit die geen rol speelt, geen gevaar is op dit moment in het algemeen klassement, rijdt nog altijd alleen vooruit. 30 seconden daarachter het groepje met Chavanel, Kelderman en Daniel Os en André Grijpel. En daar dan 8 seconden alweer achter deel 1 van het peloton met Tom Dumoulin, maar ook nog met Denek Stibar. En die is ook nog steeds gevaarlijk. Kortom, het wordt een secondenspel over 8 kilometer op de muur in Gerardsbergen. Het is bijna afgelopen bij Heerenveen Herakles. De wedstrijd is beslist. Henk ook. Ik zou nog graag een half uurtje willen kijken. Dat kan niet. Van die wedstrijd wordt wel met vijf minuten verlengd. Maar niet met dertig minuten. Maar het is gewoon een heerlijke wedstrijd om na te kijken. Ik heb zes doelpunten gezien. Waaronder de prachtige doelpunten. Het voetbal was niet altijd even goed. Maar er werd op met het hart gespeeld. Er werd agressief gespeeld. En er werd af en toe ook goed gespeeld. Er waren hele mooie momenten in de wedstrijd. Ik denk alleen maar aan de doelpunten. Bijvoorbeeld dat doelpunt van Te Het tweede doelpunt van Herakles. Waardoor Herakles op 3-2 kwam. En daarvoor had Rienstra ook gescoord. 2-1. En nu Zojuist van Lins een prachtige actie aan de linkerkant van het veld. Van Anhold wel even uitgespeeld. En dan sta je nog in een vrij scherpe hoek sta je voor de goal. Net in het punt van de 16 meter gebied. Zo ongeveer aan de linkerkant. En dan jaag je met je linkervoet onhoudbaar in de kruising. Schitterende goal om naar te kijken. Nee, het publiek is de winnaar. De grote winnaar vandaag. En dan mag Heerenveen dan ook verliezen. Maar ze hebben een leuke wedstrijd gezien het publiek. Absoluut. En geeft Heerenveen nu ook nog een hoekschool weg via die uh, Otigba. Van Anhol probeert die bal binnen te houden. Het is wel over de zijlijn Gegaan. Ja, is hij over de zijlijn gegaan. Nou, dan is hij gewoon ingooien. Kijk eens naar het scorebord. Dat staat al stil op 90 minuten. En we zijn blessuretijd ingegaan. De blessuretijd is 4 minuten. 4-2 voor Heracles. Nak en Aro steven op een gelijk spel af. En daar hebben ze allebei eigenlijk niet zoveel aan. Nee, daarom wil het publiek van Nak en de trainer ook. Goedelje voor zijn dugout. Met nog een minuut of twee plus extra tijd op de klok. Die uh, mensen willen allemaal dat Nak voor de winnende goal gaat. Na die bal vanaf de penalty stip van Schalk uit nog gezien van Seuntjes die de bal in het strafschopgebied niet vol raakte. Coutinho kon makkelijk pakken. Hij dus die penalty veroorzaakt door wat bruske ingrijpen, wat tommer. Er zijn wel eens scheidsrechters die laten zoiets gaan. Maar als je iemand ondersteboven kegelt dan weet je dat de bal ook op de stip kan gaan. Voorzet komt richting Poupon, Maar wordt verdedigd bij Ado die bal door Wormgoor Meijers, de man van de openingsgoal. Luk raakt naar voren toe. Ter Rauwelaar buiten zijn strafschopgebied wordt nog opgejaagd door Schet. Maar is er eerder bij. Geeft mee aan Drost. En dan moet Nak weer naar voren toe. Alles of niets. Bloed, zweet en tranen. Seuntjes in de punt van de aanval. Nu wint Wormgoor het kopduel. Beugelsdijk deelt een tik uit. En het duel met Poepom links op het middenveld. Vrije trap voor Nak op een niet ongunstige positie. Als je nu tenminste de koppers mee naar voren kan gaan sturen. Coutinho overigens bij die actie zojuist geel gekregen. Van Duinen even later. Zwets met nog een pittige ingreep vooruitgestoken been. In een duel met Cabral. Nu, ja, het is veel te hard. Die is op leeftijd, die Boudor Gaat aan de rechterkant vandoor. Sarpoen ziet dat en die neemt die vrije trap maar zo hard. Dat dat voor Boton op geen enkele manier te belopen is. Als we inmiddels in de laatste minuut zitten van deze wedstrijd. Kramer de spits vorig jaar bij Volendam. Goed voor 22 doelpunten mag nog even gaan meedoen. Cabralde vanaf bij Adel Den Haag. Hij stond al daar, die Kramer toen, het, ja, toen viel opeens die goal van Meijers. En toen kon hij weer gaan zitten. Nu komt hij alsnog binnen de lijnen voor de blessuretijd. En we zullen nu op het bord van de vierde official gaan zien, als hij zijn wissel heeft uitgevoerd daar, hoe lang er gaat bijkomen. Nou, kom erop jongen, laat dat bord maar zien. Drie minuten extra tijd vanaf heden in Breda. Het staat op dit moment 1-1 dus. De laatste kilometers dan van de Eneco Tour. Sebas. Vijf kilometer en wederom alle hens aan dek... want Stibar is weg, reed weg op de steentjes van die Denderoordberg. Dat korte, verneinige klimmetje, de laatste beklimming... voordat we terug zijn in Gerardsberg. En het gaat niet goed met Dumoulin. Zit in tweede positie van het peloton achter Lars Boom. En je ziet het, hij maakt zo'n gebaar met zijn lichaam... van poe, ik kan niet meer. De benen zitten vol met verzuring. en hij stuurt naar rechts. En dat is de verkeerde kant van de weg, want hij moet juist naar voren... ...waar Boom het gat even liet vallen. Stibar is weg, is in één ruk gereden naar Ian Sternet. Dat zijn dus nu de twee koplopers. En ze hebben al 12 seconden op het groepje met Tom Dumoulin. En voor de duidelijkheid, Stibar staat maar op 9 seconden... ...in het algemeen klassement van Dumoulin. En voor de winnaar van deze rit liggen 10 seconden te wachten aan de finish. Voor de nummer 2 ook nog eens 6. En voor de nummer 3 dan ook nog eens 4 seconden. Dus met die 13 seconden voorsprong die hij nu al heeft op dat pelotonnetje met Dumoulin... ...is Stibar virtueel de ...jonge Nederlander voorbij gegaan in het klassement. Nog vier kilometer tot aan de finish in Gerardsbergen. Veel blessure tijd, maar heeft Heerenveen nog iets aan? Henk Kok. Nee, Heracles leidt met, met 4-2 en Heracles gaat deze wedstrijd winnen. De eerste zegen van dit seizoen en Herreveen wordt geconfronteerd met een nederlaag. En als ik even kijk naar die ploeg van, van Heracles is er misschien wel sprake van een geluk, van een on, geluk bij een ongeluk. Bruns de Middenvelder kon niet spelen. Daardoor moest Rienstra op het op middenveld spelen. Om Amoa, die viel geblesseerd, uit Tenanen met een zeer sterke invalbeurt. De spitsspeler van, van Heracles heeft de verdediging van Herreveen voortdurend lastig gemaakt. Maar de doelpunten waren ook fraa van Herakles. Ik denk aan dat derde doelpunt van Herakles, dat afstandschot van, van Ter Wierik. En wat te denken van het vierde doelpunt, waardoor Herakles gewoon bevrijd werd van alle druk, waardoor ze op 4-2 kwamen. Dat doelpunt van Linse bal is rond de 16 meter gebied van Herakles. Maar Herakles hoeft zich geen zorgen meer te maken van Heerenveen. Zet nu niet meer aan. Kan hij er niet meer aanzetten hij heeft ook niet zoveel kansen gehad in de tweede helft. Geen grote kansen. Herakles was gewoon voetballende betere ploeg in die tweede helft. Vooral over de as van het veld. Ik heb genoten van Tanano en nou, Moa moet er eerst maar eens weer inkomen. Scheidsrechter Sanders fluit voor het einde. Mooie overwinning voor Jan de Jonge. Oud-trainer van Heerenveen. 4-2 voor Heracles. Dag naar. Michiel Kramer bezorgt dik en dik in de derde minuut van de extra tijd. De invaller dus van Adel Den Haag. Inderdaad, ook Adel Den Haag. De overwinning in Breda. Een gruwelijke fout achterin van een man die dat niet zou mogen overkomen. Het is Gilles Swerts die de bal totaal verkeerd raakt op de rand van het strafschopgebied. Daar staat Kramer. Die krijgt hem over een meter of twee zomaar Portoes in de voeten geschoven. In de extra tijd ingevallen die Kramer. En die passeert dan ter Rauwelaar. En zo is het ADO wat de overwinning hier pakt. Het ontstaat allemaal uit een vrije trap. Die Sarpong namens de thuisploeg in de muur schiet. Lange bal lukraakt naar voren. Die moet Swerts gewoon verwerken. Hij krijgt de bal op de punt van zijn schoen en legt hem zo onbedoeld prachtig klaar. Voor Michiel Kramer die vorig jaar bij Volendam zoveel goals maakte. Nu op de bank zit in Den Haag. Maar zijn waarde bewijst met deze goal. Ja, het is eigenlijk een makkie. En Swerts die staat vanavond niet zo lekker. Want Ado Den Haag gaat de overwinning pakken in Breda. Drie punten voor Ado na dit duel dat nu beëindigd wordt door Guse En En verliest blijft op één punt staan. Ja, dit gun je niemand. Aan de andere kant je mag van Swerts toch beter verwachten. Zo is het ook. Ado wint. Michiel Kramer is de matchwinner. Daar dus 1-2. Ado wint voor het eerst een wedstrijd dit seizoen. Datzelfde geldt voor Herakles Dat won zojuist uit met 4-2 bij Heerenveen. Eerste puntenverlies voor Heerenveen. En ajax Feyenoord eindigde eerder deze middag al in 2-1 in het voordeel van Ajax. Nu dan echt de slotminuutjes van de Eneco-tour. Kan Dumoulin nog iets, Sebas? Nee, nee, ik vrees het niet. Hij heeft namelijk al 31 seconden achterstand... Op Zdenek Stibar, de Tsjech van Omega Pharma Step, woont in België. En daardoor uh, uh, ja, behandelen de Belgen hem altijd als een halve Belg. Want hij woont in België, en rijdt voor een Belgische ploeg. Maar het is toch echt een Tsjech, ondanks het feit ook dat hij heel goed Nederlands spreekt. Is op weg naar de laatste kilometer met Ian Stan. Het 18 seconden daarachter rijdt een drietal. Pieter Wening met Lars Boom, Boom vorig jaar winnaar van de Eneco Tour. En volgens mij is de Italiaan Kinziato de derde van dat groepje. Wening de best geclasseerde in dat groepje op de de plaats in het klassement. Maar het gaat om die man daar helemaal vooraan. Om Sdenek Stiebar. die we kennen uit de winter van een paar jaar geleden... ...toen hij twee keer wereldkampioen werd in het veldrijden 2010 en 2011. Door de modder, door de sneeuw heen. Soms ook wel uh, met uh, voorste en harde omstandigheden. Toen overstapte hij naar de weg, omdat hij dat graag wil doen. Al mooie overwinningen boekte, maar nu op weg is naar toch wel een grote aansprekende zegen. Deze Stibar, die al afgelopen week een rit won in deze één kwartier op de Brouwersdam. Zij beginnen nu nu Stibar en Stennet aan dat laatste gedeelte, de laatste honderden meters... de slotklim naar de vesten in Gerardsbergen. Als hij de rit wint, Stibar, is hij sowieso meteen winnaar van deze Eneco Tour. Hij rijdt de kop linksaf, de steentjes op van dat eerste gedeelte, de laatste 350 meter. Stennet zit in dat wiel, die zit helemaal stuk te gaan. De Brit die zo lang op kop reed in deze etappe, 300 meter, toch Stennet komt toch buitenom. Als hij de rit wint, heeft Stibar ook trouwens een drie seconden voorsprong genoeg... En die drie seconden heeft hij makkelijk op Dumoulin. Dus Stibar gaat hier de Eneco Tour uh, zegen behalen. Maar wat doet hij? Gunt hij nog de ritzegen aan Ian Stenet. Of pakt hij de volle buit? Nee hoor. Stibar wil de volle buit. Rijdt weg bij Ian Stenert in de laatste meters. Hij zit op 150 meter van de finish. Hij uh, gaat door de laatste S-bocht. Zdenek Stibar, afkomstig dus uit uh, Tsjechië... gaat niet alleen de laatste rit winnen in Gerardsbergen van de Eneco Tour... maar dus ook de eindzegen behalen in de Eneco Eco -tour. Daar komt hij aan, de arm omhoog bij Zdenek Stibar. Ritwinst voor hem en daardoor ook meteen dus zeker van de eindzegen. Tweede in de etappe wordt Ian Stennert. die zo lange tijd op kop reed... waarin de slotkilometers dus is bijgehaald. Kijk ik achterom, dan zie ik volgens mij Lars Boom als derde over de streep komen. Ja, inderdaad, Lars Boom wordt derde in de etappe. Pieter Wening wordt volgens mij vierde in deze etappe. En daar komt dan het groepje aan met Tom Dumoulin... Die zo rond de 65e, uh, 7 zevende plaats eindigt. Op 27 seconden van de winnaar Zdenek Stibar. En het, uh, lichaams, uh, de lichaamstaal van Tom Dumoulin zei genoeg. Hij sloeg een keertje op het stuur. En die schouders gingen zo naar beneden. En we dachten zelfs een shit te zien uit zijn uh, mond. Dat woord shit. Ja, Het is inderdaad balen voor hem. Want hij vergeef, geeft uh, nou ja, niet weg. Maar hij is verslagen in deze laatste rit van de Eneco Tour. De eindzeger gaat dus niet naar de 22 jaar. Tom Dumoulin, maar gaat naar de bijna 28-jarige Tsjech Zdenek Stibar. Wat voetbal betreft bent u nog niet van ons af. Om half vijf begint FC Twente FC Utrecht Richard van der Made. Ja, goedemiddag. De spelers van Twente en Utrecht staan in de middencirkel. Klappen op dit moment naar de supporters van FC Twente. De grolsvesten zoals altijd weer goed gevuld. En wel leuk om even te melden. Zojuist een oude bekende heeft een aantal minuten lang in de middencirkel gestaan. Een oude bekende van FC Twente sprak mooie woorden naar de fans Blaise Couvo Tegenwoordig woont hij in Vancouver. Speelt daar nog bij de Seattle Sounders. Afkomstig uit Kinshasa met een Zwitserse uh, paspoort en toch wel een echt clubico natuurlijk van FC Twente. All-time topscorer met 104 doelpunten en hij zei zojuist dat hij FC Twente nog altijd uh, in zijn hart heeft zitten. Ja deze wedstrijd tussen FC Twente en FC Utrecht interessant op voorhand. Want vorige week natuurlijk in Rotterdam in de Kuip speelde FC Twente bij Vlagen heel aardig voetbal. Met dat leuke middenveld. Ebicilio, Quijteres en Egan. En ze staan er ook vanmiddag weer. Want wat zijn voor de trainers Jansen en Schreuder de redenen om iets te wijzigen? Eigenlijk helemaal niet. Want FC Twente won van Feyenoord. Afgetekend met 4-1. Heeft inmiddels vier punten verzameld uit twee wedstrijden. Want het eerste thuisduel viel toch wat tegen. 0-0 tegen RKC. En FC Utrecht maakt een valse start door. Slechts één punt tot nu toe met een gelijk spel tegen Goa en vorige week een nederlaag tegen FC Groningen. En Jan Wouters, de coach van FC Utrecht, heeft één wijziging doorgevoerd. Want vanmiddag hier in Enschede mogen wij bewonderen het debuut van Yassine Ayoub, 19 jaar, middenvelder. Afkomstig uit de jeugd van Ajax. En de laatste twee jaar zit hij al bij Utrecht. Maar vandaag voor het eerst aan de aftrap van een wedstrijd van FC Utrecht. Spelers staan er klaar voor. De scheidsrechter van vanmiddag is Van Boekel. En die heeft de wedstrijd nu in de gang gezet. We gaan ons opmaken dus voor hopelijk een hele leuke wedstrijd... in Enschede tussen FC Twente en FC Utrecht. Zijn Sijger van de maanden om 1 over half 5. Dit is Radio 1. Het Nieuws met Mark Visser. Het alarmnummer 112 is slecht bereikbaar in een deel van Noord-Brabant. Er is een storing in een telefooncentrale. En ook het algemene nummer van de politie, 0900 8844, heeft al een paar uur last van de storing. Wie 112 belt in de omgeving van Eindhoven en Helmond... wordt doorgeschakeld naar meldkamers in Tilburg, Den Bosch en Driebergen. De oorzaak van de storing is niet bekend en ook niet hoe lang die duurt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn de VN-inspecteurs aangekomen. Ze gaan onderzoeken of er in Syrië chemische wapens zijn gebruikt. Over de bezoek van de vn inspecteur is maanden onderhandeld. Ze blijven twee weken in Syrië. In overleg met de regering van president Assad kan de termijn worden verlengd. En voor het eerst in 2010 is er weer familiehereniging mogelijk in Noord- en Zuid-Korea. De Noord-Koreaanse regering heeft daarvoor toestemming gegeven. Zuid-Koreanen kunnen daardoor binnenkort weer op bezoek bij familie in het noorden. Zo'n 73.000 Zuid-Koreanen hebben al voor een familiebezoek een aanvraag ingediend. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. Daarvoor is hier Willemijn Hubert. Vooral in het zuidoosten van ons land is de bewolking nog hardnekkig. En daar regent het af en toe. En ook vanavond en vannacht is dat dan nog steeds het geval. Dankzij een slepend front precies boven deze regio. Elders zijn er opklaringen, maar kan er wat nevel of mist ontstaan. En in de kustgebieden valt er soms een bui. Het koelt vannacht af naar 14 graden bij een zwak tot matige zuidelijke wind. En morgen schijnt de zon geregeld en er zijn stapelwolken die al gauw uitgroeien tot plensbuien, soms ook met onweer. In het tweede deel van de middag gaat het van het westen uit weer droog worden en dan klaart het op. De wind ruimt van zuidwest richting noordwest en wordt matig tot vrij krachtig. En dan na maandag verkeer we onder invloed van hoge druk en breekt de periode aan van vrij zonnig en ook nagenoeg droog weer. Eerst liggen de maxima rond 22 graden. Maar vanaf woensdag komt de wind uit een overwegend oostelijke richting en dan wordt het nog iets warmer. Met middagtemperaturen rond 25 graden. Geen overdreven hitte dus, maar zomers wordt het weer wel. ADB-verkeersinformatie: de, de file op de A2 bij Eindhoven richting Den Bos wordt nu korter. Voor knopend Baten Dorp staat nog 5 kilometer. De file wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden op de A58, de A58 van Eindhoven naar Tilburg is dit weekend dicht. Radio 1 NOS lijn. FC Twente kan zich gaan nestelen in de top 3 van de eredivisie. Maar de weg is nog lang, want de wedstrijd is net begonnen tegen Utrecht. Richard van der Made. Met een verrassende beginfase. En daar gaat FC Utrecht alweer zojuist de eerste kans voor de ploeg van Jan Wouters. En nu is het Stief de Ridder aan de rechterkant. Kan de voorzet komen. Bij de eerste paal duikt dan Moelenga op. Maar in dit geval is het Marsman die het eerste is. Ja, de wedstrijd was echt nog maar een minuutje oud. En toen stak Stief de Ridder de balk heel knap binnendoor ging uh, Martenson alleen op uh, de doelman van FC Twente af, Marsman. Koppers stond helemaal verkeerd te dekken aan de buitenkant en ging de bal via de hand van Marsman net over de achterlijn en daar stond FC Twente dus al bijna heel vroeg in de wedstrijd op 1-0 e of FC Utrecht moet ik natuurlijk zeggen 3,5 minuten inmiddels zijn we onderweg en uh, FC Twente vangt de bal nu achterin op met uh, Koppers, daar gaat Twente trouwens weer bijna in de Dan He loopt het nog net goed af en nu op het middenveld is er opnieuw balverlies, maar een overtreding snel gemaakt, dat is dan de correctie van Ebi uh, want anders had FC Utrecht opnieuw weer vrij baan gehad in de as van het veld. De eerste minuten zijn dus voor de ploeg van Jan Wouters dat dit kalenderjaar in 2013 dus al twee maal hier in Enschede won met 4-2 en ook in de playoffs met 2-0. FC Utrecht heeft ook nu weer het balbezit. Is de middenlijn overgestoken, dan via Bulthuis aan de linkerkant is er balverlies en kan Twente overnemen met Rosales. Korte combinatie op het middenveld met Egan. Opnieuw Rosales nog altijd aan de rechterkant. Kaats van Castaño de centrumspits. Dan aan de linkerkant. Daar ligt de ruimte. Bengtson gaat dan de middenlijn over. Paas naar de linkerkant. Wordt verdedigd door FC Utrecht. Met negen spelers nu op de eigen helft. Dan het paasje breed. En zo probeert FC Twente dan te bouwen aan een aanval. En is de beginfase van dit duel in Enschede in elk geval leuk om naar te kijken. Nog geen goals 0-0. Het werd geen Nederlander in Nederlandse dienst. Maar het werd een Tsjech in Belgische dienst die de Eneco Tour op zijn naam schreef. En de andere cijfers. Sebas. Stenek stibar is dus niet alleen de dagwinnaar van de laatste etappe... maar ook de eindwinnaar. Dat wisten we al meteen zeker toen hij de rit won. Omdat hij daarmee al 10 seconden bonificatie pakte. Maar hij had ook al meer dan voldoende voorsprong gepakt... inmiddels op Tom Dumoulin. Wat betreft de dag top 10, zeg maar. Stennet dus tweede op 4 seconden. Dan Lars Boom voor Kinziato, voor Pieter Wening... voor Daryl Impie. Kelderman en dan Tom Dumoulin nog wel in de top 10. Maar ja, hij was dus zeer teleurgesteld. En dat is logisch. Nu meldt hij zich in. De tent, waar hij nog eventjes naast zit te praten met uh, Lars Boom. En met de Denek stibar Dan zien we al wel weer een uh, glimlachje op het gezicht van uh, Tom Dumoulin. Die de leiders uit gaat doen. En die zal die moeten afgeven aan Stibar. Nou ja, stibar krijgt gewoon dadelijk een, uh, een hele nieuwe hoor. Met de reclame voor Omega Farmer. Quickstep erop. Hij wint dus. Dumoulin wordt tweede in het eindklassement op 26 seconden. Griefko, André Griefko, de Kazach, wordt derde op 50 seconden. Dan Jan Bakelands vierde. Daryl Impi, vijfde. Chavanel, zesde. Wilco Kelderman. Ook zo'n jong talent. Uh, hij rijdt voor België. Op plaats 7 op 1 minuut en 32 seconden. Net voor Pieter Wening. Die wordt 8 in het eindklassement. Maxim Iglinski en Maxim Monfort complementeren de top 10 van de Eneco Tour 2013. Net geen Nederlandse zegen dus. Tom Dumoulin wordt 2e achter de Tsjech Zdenek Stibach. Ajax sloeg Feyenoord met... Nou, 2-1. 2-1, ja, ik wou al 3-1, maar die kansen zaten er ook in. Ja. Strijd was er best te zien in de arena vanmiddag. Goed voetbal niet altijd. Ajax-trainer Frank de Boer over de attractiewaarde van de klassieker. Ja, het was niet sprankelend, hè, Frank. <laughs> dat was het zeker niet. Ik denk dat we... Tenminste, het was het zeker dan wel een gevecht dan. Het was zeker niet sprankelend. Ik denk dat wij een half uur, denk ik, vind ik, wel heel goed gespeeld hebben... na de goal eigenlijk van, van Feyenoord... We kans op kans creëren. Heel veel voorzetten kregen. En uiteindelijk terecht op 2-1. En misschien had het wel meer kunnen zijn uiteindelijk. En dan verwacht je dat je de tweede helft eigenlijk dat doorzet. En de tweede helft was dramatisch, heel ik zeggen. De tweede helft was een lange zit. Ja, voor een trainer. Zeker als je dat zo ziet. Je ziet gewoon vijf keer onnodig balverlies. En dan zie je gewoon dat de kopjes een beetje gaan hangen. Dat ze minder geloof krijgen in hun kunnen. En minder gaan eigenlijk uh, lopen. willen niet meer uh, de bal hebben. Ja, en dan zie je. En dan krijgt uiteindelijk de overhand. Eigenlijk na de wissel met uh, Toulani Cerrero. kregen we de controle weer terug. En uh, kregen we ook weer onze, onze kleine mogelijkheden. Maar uh, dat was niet goed. Um, goed, je hebt het al over de tweede helft. Laten we eens beginnen met de eerste helft. Um, die wedstrijd stond binnen een paar minuten vuur vlam vlammen omdat Feyenoord een goal maakte. Je zal die wedstrijd van tevoren misschien gedroomd hebben. Toen maakte ze niet zo'n doelpunt. Nee, maar uh, ik had wel het gevoel, zeg maar, als je dan weer ziet hè, hoe we in eerste instantie pillen laten draaien op de zijlijn. En dat hij er nog doorheen kan tussen twee man, en die vrije trap kan forceren. Ja, en dan, maar het gaat me meer om zeg maar, dat je dan ook weer niet alert bent. Die goal ben je niet alert op. En misschien hadden we dat op dat moment wel even nodig... om even wakker uh, gestoomd te worden voor een, uh, een goed offensief. Want dat deden we toen er wel. En toen hadden we echt de controle. En we gingen we het goed druk zetten. creëerde creëerden kansen. Nou, uiteindelijk uh, een penalty dan. Maar uh, die tweede goal die was fantastisch natuurlijk. In, in die fase waarin jullie toesloegen... hing Feyenoord als een bokser in de touwen? Vond ik wel. Uh, we hadden kans op kans. Er steeds dreiging en er zat steeds een, een been tussen. Maar we hadden dus echt de mogelijkheden om het, uh, ja, misschien wel met drie, vier 1 de, de rust in te gaan. En dan verwacht je eigenlijk dat het hetzelfde beeld blijft. Je, je weet wel dat we waarschijnlijk argumenteren als er komt, zeg je. Dan wordt het beeld ietsje anders hoe zij gaan spelen. Maar dan blijft nog dat Ruben vaak een vrije man uh, blijft. Ja, en dan zie je dat je gewoon vijf keer onnodig balverlies leidt. En dan speel je jezelf uit de wedstrijd. En, uh, ja, daar zijn we heel lang in blijven zitten. Dat zei Frank de Boer. Het is bijna tien over half vijf. Het aller, allerlaatste nummer van, ik geloof, negen dagen topatletieken en die op het WK. Het is negen dagen topatletiek, het allerlaatste nummer. Er wordt om stilte gevraagd. Nederland onder andere op de 100 meter, ook Jamaica met Nesta Carter. Derde in de finale 100 meter. Vierde in die finale werd Bailey Cole. Ashmeet vierde op de 200 meter. En Usain Bolt, wereldkampioen 100 en 200 meter. Maar ook Nederland met Brian Mariano. Vorig jaar grote problemen omdat er drugs in zijn koffertje werden gevonden. Uh, zelfs uh, gevangenisstraf daarvoor gekregen. Nu toch lopend in baan als eerste in uh, baan 2. Want daar loopt Nederland. En Tjorendi Martina, Limarvin Bonavacia en Hensley Paulina moeten het... Uh, Rondmaken En wat zou het een verrassing zijn. Het gebeurde in 2003 in Parijs. Toen haalde Nederland brons. Kijken wat Nederland nu kan op de WK. De start is goed. Natuurlijk zal uh, Jamaica uh, gaan winnen. Dat is de verwachting. Maar ja, met zo'n stokje kan er best wel wat misgaan. Mariano naar Martina. Dat is goed. En Martina probeert uh, de Duitser voor hem... Uh, ...bij te halen. Dat lukt maar een klein beetje. Maar toch een goede wissel. Ja, goede wissel met uh, Lee Marvin Bonavacia. En dan is het Hensley Paulina die het in de laatste uh, 100 meter moet gaan doen voor Nederland. Het zal waarschijnlijk geen medaille worden. Of toch, want Nederland gaat uh, best goed. Nee, het wordt geen medaille. Het wordt wel zijn Bolt die gaat winnen. Voor de Verenigde Staten. We zijn bold in. 37-37. Geen wereldrecord. En Nederland op de 2-4. Nou, ik denk zesde plaats. Vijfde, zesde plaats. Het uh, Nederlands record is uh, 38-29. Ik denk dat Nederland vijfde is geworden. Zou een fantastische prestatie zijn hoor. Nederland vijfde op de WK. Op de 4x100 meter. Ik wacht op de officiële tijden. Want dat duurt altijd eventjes. 37-36 voor. Jamaica. Zij winnen. Carter, Bailey Cole, Ashmead en Usain Bolt. De tweede plaats met Tyson Gay als, uh, of, uh, Justin Gatlin als uh, slotloper. De Verenigde Staten in 37-66. Dan Groot-Brittannië. Brons 37-80. En dan gaan we even wachten waar Nederland komt. Wordt het een Nederlands record? Dat stond op 38-29. En dat zou me niet verbazen als dat gebroken wordt. Want vierde is Canada, uh, Canada geworden. En vijfde Duitsland. Toch zesde... Nederland En ik denk dat het een uh, nieuw record is. Richard van der Maden, FC Twente, FC Utrecht. Het is 2-0 voor FC Twente. Vanuit een stratschop wordt er nu gescoord door Dusan Tadic. Het was al 1-0. En nu dus ligt er zelfs een tweede treffer in voor Twente. En wat een motorslag voor FC Utrecht dus in de beginfase van deze wedstrijd. 1-0 het door Quincy Promes. En 2-0 nu vanaf 11 meter zoals hij dat ook vorige week al in de Kuip deed tegen Feyenoord. Dusan Tadic zet de keeper van Utrecht de ruiter op het verkeerde been. Wat ging eraan vooraf? Een duel tussen Toornstra in het strafschopgebied Die Ekan omver duwen. Ik zag daar in eerste instantie eigenlijk heel weinig in. Maar goed, de bal ging op de stip. En Tadic die schiet die bal er eigenlijk heel koeltjes in. En zo is het binnen een kwartier al 2-0 voor FC Twente. Daar waar FC Utrecht dus al na een minuut een ongelofelijke kans kreeg... om een doelpunt te maken in deze wedstrijd. Twente dat ook na een minuut of vijf direct het initiatief nam. En nu direct ook alweer op jacht gaat naar een volgende treffer. Vooruit veel druk zet en bij Vlagen leuk voetbal alweer laat zien hier voor het eigen publiek. De bal gaat terug naar de ruiter. Utrecht duidelijk in paniek in de problemen. Kopbal van Moulenga komt terecht bij de middenvelders van FC Twente. Quitieres die ook aan de basis stond van de 1 0 Die uiteindelijk prachtig werd gemaakt door Promes. Waar Bulthuis, de verdediger van FC Utrecht, helemaal dol werd gedraaid. Die Quitieres is een fantastische speler daar op het middenveld bij FC Twente. Heel veel begint bij hem. Hij zet de lijnen uit. En aan de linkerkant is Tadic continu aan speelbaar. En van hem komt er natuurlijk ook veel gevaar. Dat is in het eerste kwartier van dit duel direct alweer duidelijk. Utrecht dus in de problemen. Utrecht moet terug. Daar is hij weer. Die Quichérez probeert combinatie op te zetten met Nadiets. Dit keer lukt dat niet. Bal gaat over de zijlijn. FC Utrecht staat dus achter in de gronsvesten tegen een beter FC Twente. Het is 2 tegen 0. Jamaica dus wereldkampioen op de 4 x 100 meter. De Estafette, Nederlands zesde. En wat was de tijd, Andy? 38-37, net geen Nederlands record. Dat, uh, dat scheelde weinig, uh, 800ste. Beter dan de tijd vanochtend, 38-41. Uh, uh, het is dus een uh, prachtige zesde plaats, laten we wel zijn. Op een toernooi dat toch al uh, groot was voor Nederland met twee medailles. Daphne Schippers op de meerkamp en Geisha, de nieuwe Nederlander. Ooit voor Ghana uitkomen, maar nu echt voor Nederland bij het verspringen. Een prachtige zilveren medaille heeft gehaald. En ook deze zesde plaats bij de 400 meter estafette van oranje mag er zijn. Mooi toernooi voor Nederland en eigenlijk voor de hele atletiek. Heerenveen Herakles eindigde in 2-4. Rusland was 1-1, 1-0 Finn Bogasson, 1-1 Duarte, 1-2 Rienstra... 1-3 Te Wierik, 2-3 Van den Berg, 2-4 Linsen. De eerste overwinning voor Herakles dit seizoen. Trainer Jan de Jonge was er uiteraard blij mee. Kijk, ik, was heel, ik ben heel enthousiast over de manier waarop wij vandaag voetbal hebben. Dat, uh, en dat, dat doet hartstikke deugd, want... Uh, uh, we zijn wel al drie wedstrijden onderweg. En de eerste twee, dan begin je heel raar aan de wedstrijden. Twee keer achter elkaar. Nou ja, vandaag hebben we gewoon de hele wedstrijd. Het uh, kan altijd beter. Maar ik moet zeggen dat we ook geweldige goals maken op goede momenten. En uh, ja, en ook nog in mijn huis, uh, ook bij mijn huis in de buurt. Ook nog. Dus ja, dat is voor een trainer wel heel mooi. Want uh, na twee weken verliezen uh, is het wel heel fijn dat je nu wint. Dat is uh, zo simpel als wat.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 Ja, het is een uitstekende teamprestatie uiteindelijk. Ja, dat, dat, dat vind ik wel heel opvallend. Omdat er toch een heleboel jongens zijn die er nog maar net zijn. Uh, Jasik valt er bijvoorbeeld nog in. Nou, die heeft een week meegetraind. Matthew, jammer genoeg gebaseerd geraakt. Maar valt ook hartstikke goed in de groep. En, en dat is heel belangrijk. Nou, en zo, uh, zo hebben ze stuk voor stuk een, een goede prestatie geleverd... Om, om als team te kunnen winnen. Waar heb je in de rust het meest op gehamerd? Eigenlijk wat er is gebeurd in de tweede helft. En dat klinkt een beetje bij de hand. Maar zo is het niet bedoeld. Uh, kijk, als het lang duurt, je houdt 1-1. Je bent goed in de organisatie. Dan komen de kansen en mogelijkheden. Nou, en dat gebeurt eigenlijk. Het dus, is ook niet ingewikkelder dan dat. Ja, en dan kan uh, ook Heerenveen met heel veel kwaliteit natuurlijk gewoon ook nog een aantal goals maken. Want ik dacht dat Finn Bokers ook nog een geweldige voorlangscoot. Volgens mij was dat de gelijkmaker geweest. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar... Dus het was een wedstrijd die weer alle kanten op kon. ja, Maaike... Uh... Ja, een heel enorm norm zondagschot. En Brian met een geweldige actie uh, door de wedstrijd op slot. Dus ja, mooi. MOS langs de lijn tot 6 uur met sport en muziek. Centerfold, en dan niet dat bandje, ook uit de jaren 80... maar het liedje van de J Gals Band. Richard van der Maden, ik las uh, van de week een verhaal... een interessant verhaal over statistieken. En wat blijkt nou? Paul van Boekel is de scheidsrechter die de meeste strafschoppen geeft... aan de thuisspelende club. En in dat verhaal werd dat aangemerkt door een zekere Thijs Rokers. En hij is de dataspecialist van FC Twente. En reken maar dat hij heeft gezegd bij de minste aanraking. Ga maar liggen, jongens. <laughs> Zo. Ja, ja. Is dit een beschuldiging? Nee, nee een constatering. Okay. Hij, hij legt hem heel makkelijk op de stip. Ja, ik, ik, ik zei dat net ook. Hè. Ik, dat viel mij ook op. In eerste instantie zag je toch wel duidelijk dat Toornstra uh, opzichtig duwde. Later in de herhaling dacht ik van, nou ja, is dit wel een strafschop? Ik weet niet hoe jullie het zagen. Maar uh, de bal vond, ging ik inderdaad. Vond ook, ja? Ik vond het zwaar gestraft. Daar zwaar heb je echt wel weer vier herhalingen voor nodig. Ja, ja, en bij twijfel, uh, ik vind, je moet hem verdienen, dat zegt Henk Kok ook altijd. Ja, en ook bij, bij twijfel moet je hem niet geven. En ja, hier. Hij was, wel, uh, hij was wel heel re resoluut en de mensen om me heen zeiden allemaal direct penalty. En in, toen ik hem inderdaad uh, in de herhaling zag, dacht ik nou, ik weet niet of je hier meteen een strafschop voor moet geven, ook zo vroeg in de wedstrijd. Toornstraat was in de loop en uh, ja, de handen gingen wel richting kan uh, die daar in het strafschopgebied was uh, opgedoken. Het doet overigens niets af aan de dik en dik verdiende voorsprong. Want dat moet ik er direct wel bij zeggen voor FC Twente. Dat echt na een wat aarzelend begin, ze waren direct wakker na die grote kans voor FC Utrecht via Mertenson Dat ze toch echt een heel behoorlijk positiespel alweer op de mat leggen. En af en toe gaat dat balletje echt heerlijk rond. Ik zag een prachtige combinatie een minuut of vijf geleden via Promesse en Taditz. Die uiteindelijk vrij voor de ruiter... Niet echt goed inschoot. Anders had het nu al 3-0 gestaan. Maar Utrecht moet ver terug. Utrecht krijgt geen kans om op te bouwen. Want ze zitten er direct bovenop. De spelers van FC Twente veroveren de bal vrij snel weer terug. Er zit bovendien heel veel beweging in uh, het spel van FC Twente. De spelers op de flanken. Tadić en Promes wisselen continu van, uh, van positie. En dat is natuurlijk best lastig te verdedigen. Nu is het weer FC Twente dat het balbezit heeft. 21,5 minuut op de klok. 2-0 dus de voorsprong. 1-0 Promes, 2-0 Tadić en daar gaat Weer. Maar deze aanval strandt omdat de controle er even niet is bij Ebicilio. bal gaat over de zijlijn en dus een ingooi voor FC Utrecht. Dat dus in dit duel slechts één kans heeft gehad. En dat was direct in de eerste minuut via Mertensen. En daarna hebben ze eigenlijk niet of nauwelijks nog het strafschopgebied gezien van FC Twente. Nu misschien dan een aanval van de ploeg van Jan Wouters. Aanval gaat over de rechterkant met Van der Marel, de nieuwe aanvoerder dit seizoen. Maar die levert ook zomaar weer in. Heel erg zwakke paas weer van Van der Marel. En dan kan FC Twente opnieuw gaan bouwen. FC Twente is herenmeester in het eigen stadion. En het leidt met 2 tegen 0. Nak tegen ADO eindigde een half uurtje geleden in 1-2. Met allemaal late doelpunten. In de 76 e minuut werd het 0-1 door Meijers. In de 85 e minuut 1-1 uit de strafschop door Schalk. En in de 93 e minuut 1-2. De winnende van ADO door Kramer. Die winnende goal kwam dus van Michiel Kramer. Jan Rolfs trof een lachende matchwinner aan. Ja, zeker. Als je in de laatste minuut de winnen maakt, dan uh, mag je natuurlijk wel blij zijn. Ja. En uh, zeker het eerste doelpunt in de eerste divisie voor mij. En, uh, ja, dat was wel een enorme blijdschap, moet ik zeggen. Toen je erin kwam, had je iets van, ah, misschien gaat het lukken, er komt de ruimte? Uh, nou ja, eigenlijk niet. Want je valt eigenlijk misschien, wat is het, 88, minuut van je in. En dan uh, ja, probeer je gewoon te doen wat je eigenlijk moet doen. En dat hij dan uh, met geluk voor mijn voeten valt, dat uh, is natuurlijk uh, lekker voor mij. En dat we uiteindelijk gewonnen hebben is eigenlijk het belangrijkste, denk ik. Nu heb je gespeeld bij Volendam, met 22 gemaakt. Uh, je was ook in onderhandeling met NAC om misschien hier nog weer te gaan spelen. Het is aarde uh, Den Haag geworden. Droom je dan van zo'n doelpunt in de Eredivisie? Uh, nee. <laughs> ik vind dat moeilijk om te zeggen natuurlijk, want hier is voor mij allemaal begonnen. Dus... Je hebt hier ook gespeeld? Ja, ik heb hier gespeeld twee jaar. En, uh, ja, dat was wel, uh, was wel voor mij bijzonder om weer terug te komen hier, waar het eigenlijk allemaal begon voor mij in betaalde voetbal. En... Ja, dat het dan eigenlijk zo uitvalt, dat uh, is natuurlijk fantastisch. Ja. Um, wat wordt jouw rol, denk je, bij ADO Den Haag? Blijf je een, een, een, een supersub? Want dat, uh, ja, dat etiket krijg je misschien nu. Ja, dat, dat wil ik zo uh, wil ik eigenlijk niet hebben. Want uh, ja, daar heb ik eigenlijk de laatste jaren een beetje mee gestruggeld. En uh, ik heb daar vorig jaar mee uh, geantwoord met uh, 22 goals. En uh, ik probeer gewoon hier een basisplaats af te dwingen. En dan hoop dat ik hier ook goals kan maken. En dat is uiteindelijk de doelstelling. En, uh, ik wil niet pinchhitter worden of toornbarn of wat. Dan ook. Ik wil gewoon spelen worden en dat is het doel. Wat kan je, denk je, in de Eredivisie? Goals maken. Ja, dat is denk ik uh, het meest belangrijk als pit zijn. Je kan natuurlijk ook als aanspreekpunt goed vingeren. Uh, ik uh, moet zeggen, dat gaat de laatste tijd veel beter. En dan uh, hopen dat het uh, zo doorgaat. Mooi toch, matchwinner. Dat is dan een lekkere reis terug, zeggen we altijd. Ja, ik zeg net, ik uh, hoop dat ik op tijd ben voor uh, Sport. Dan kan ik nog uh, met een bordje op tafel uh, kijken. Wat een zelfkikker zeg. jongen, jongen. Nou, mag toch in dit geval. Jawel. Deed het leuk hoor, bij f vorig ja, jaar. Ik ja. ben chef. Doelpunt. Richard van der Made. Het is 3-0 voor FC Twente. Goal nu van Castaños. En FC Utrecht wordt helemaal schilgetikt in deze fase van de wedstrijd. Het weet niet wat het overkomt. Een lange bal van achteruit. En toen was het opnieuw vrijbaan voor FC Twente om richting het doel van de ruiter af te stormen. Ik kijk nog eens even in herhaling. Het begint allemaal bij Marsman die die bal uittrapt. De verdediging van FC Utrecht staat absoluut niet goed. En de voorzet is er dan van Egan en belandt uiteindelijk voor de voeten van Castaños. En die maakt ook zijn en zo staat het dus al 3-0. Ongelooflijk dat FC Utrecht nu al tegen een 3-0 achterstand aankijkt. Maar FC Twente is gewoon de betere ploeg. En valt aan fris en frivol. En daar heeft FC Utrecht absoluut geen antwoord op. Tot nu toe. Door de Frans winnaar Christopher Froome vindt dat wielrenners... die worden betrapt op dopinggebruik een levenslange schorsing moeten krijgen. Froome doet zijn uitspraken in de Britse krant Mail on Sunday. Hij vindt dat die zwaardere straffen vooral voor actieve renners moeten gelden. De dopinggevallen uit het verleden storen hem minder. Volgens Froome was de sport toen anders en werd doping meer geaccepteerd. Hij benadrukt wel dat hij het gebruik in die periode niet wil goed praten. In het interview laat hij ook weten dichtbij contractverlenging te zijn... Zijn jaarsalaris bij Team Sky gaat naar verluid verdubbelen. En bedraagt dan, enig idee, jaarsalaris uh, van een goede wielrenner, maal twee? Nou, ik schat zo'n 3 miljoen. Ja. Maar Iets dat komt omdat het verschil ik... wil ik wel hebben dan nog: 2,9 miljoen euro. Ja, maar ik keek op het plaatje. Oh. Sorry, ik was ja. altijd goed in afkijken. De Nederlandse volleyballers hebben de voorronde van de World Grand, Grand Prix in Almaty afgesloten met een eenvoudige 3-0 zegen op Cuba. 25-13, 25-23, 25-22. Daarmee werd Oranje dat al geen kans meer had op de finale ronde... twaalfde van de twintig deelnemende landen. Nederland won vier van de negen wedstrijden. China, Servië, de Verenigde Staten en Italië... plaatsen zich voor de finale ronde die vanaf 28 augustus in Sapporo wordt gespeeld. Daar komt naast het gasland Japan naar alle waarschijnlijkheid ook Brazilië nog bij. Het staat 3-0 bij FC Twente tegen FC Utrecht. Dat is de laatste wedstrijd van dit weekend. Die duurt nog tot uh, kwart over zes op zijn minst. De wedstrijden die al klaar zijn. NAC ADO 1-2, Heerenveen, Heracles 2-4 en Ajax tegen Feyenoord 2-1. We zetten het allemaal nog eens op een rij. Inclusief de hoogtepunten van het buitenlands voetbal van dit weekend. Zometeen in het laatste uur van deze middag. En de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 Jij gaat straks een, even een lepeltje in elkaar timmeren. Wat voert je mee en laat je niet meer los? Dat we het niet eens zijn met wat Johnson uitspakt daar. Ga naar ntr.nl slash radioprijs voor meer informatie... en luister vanavond vanaf 9 uur naar Holland Doc Radio. Op Radio 1. En luistert daarna. het nieuws van alle kanten. Kijk,